Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. China heeft begin vorige maand ruim 12.000 mensen opgepakt vanwege drugsgebruik. Ze hadden via een besloten chatroom op internet contact met elkaar... waar ze ook drugs verhandelden. In de chatroom werden nieuwkomers pas geaccepteerd... als ze door bestaande leden werden voorgedragen... en live voor de webcam drugs gebruikten. Bij de landelijke actie werden alle 12.000 verdachten tegelijk opgepakt. Het gaat vooral om jongeren. De jongste arrestant is 14... De Chinese politie nam ruim 300 kilo drugs in beslag... en heeft 22 drugslaboratoria ontmanteld. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. Hij zegt dat er in het Midden-Oosten een aardverschuiving plaatsvindt... als andere landen zich mengen in het conflict. Volgens Assad krijgt het Westen een tweede Afghanistan... als het militair ingrijpt in Syrië. Assad doet zijn uitspraak in een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph. Het is het eerste interview dat Assad aan buitenlandse media heeft gegeven... sinds de opstand zeven maanden geleden begon. Volgens de president is zijn land niet te vergelijken met Tunesië of Egypte... waar de machthebbers zijn verdreven. In Kirgizieë worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De inwoners kiezen een opvolger voor de verdreven president Bakiev, Die moest vorig jaar het veld ruimen na een volksopstand... die aan zeker 90 mensen het leven kostte. De voormalige Sovjet-Republiek is sindsdien hard op weg... een parlementaire democratie te worden. Aan de verkiezingen doen 16 mensen mee. Grote kanshebber is voormalig premier Atanbayev, die stabiliteit belooft in het onrustige zuiden van het land. Daar kwamen bij onlusten vorig jaar tussen Kiergiezen en Oezbeken... 400 mensen om het leven. Het weer is zwaar bewolkt met in het oosten en zuiden kans op mist. Overdag af en toe wat regen. In de middag komt er vanuit het zuiden wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het NWS Journaal. Dan de ANWB-verkeersinformatie. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken is de weg daar dicht door een ongeluk. Na verwachting is de weg over een uur en een kwartier om kwart over zes dus weer vrij. Verkeer moet nu omrijden via Ede, Utrecht en Hilversum. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VNN VNN 47. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van 4-7 van BNN. Het wordt een bijzonder uur, want dit uur is het Crack the Playlist. En het is jouw Crack the Playlist. Ja echt, het is mijn laatste uitzending... ...want volgende week is Luc weer terug op deze vertrouwde plek. En daarom dachten we, goh, laten we eens gewoon wat anders doen. Hè? Crack de playlist met jouw favoriete platen. Dus als jij een plaatje wil horen. of als je een nummer hebt dat je al de hele dag niet uit je hoofd kunt krijgen. of als er een nummer is wat je bijvoorbeeld herinnert aan, aan iets moois. of aan iets verdrietigs. dan moet je ons gewoon even bellen op 0800 1121. of mailen op 47 at bnn.nl. Of gewoon even tweeten 47. En dan uh, mag jij je favoriete plaatje aanvragen. En ik begin gewoon met een plaatje van mezelf. Ja, waarom niet? Oasis Champagne Supernova. Zo. Huh. Is dat even een mooie opening van de tweede uur van 4-7 van BNN. Dit is Crack the Playlist en het is jouw Crack the Playlist. Welke plaat wil jij graag horen dit uur? Dat moet je me gewoon even laten weten en dan draaien we hem. Goedemorgen Paul. Goedemorgen. Welke plaat wil jij graag horen? Nou, ik, uh, het is uh, Halloween, dus ik ja. uh, had eigenlijk wat Halloween titels in mijn hoofd. Oh jee. <laughs> welke, welke? Ja. noem er eens eentje die bijvoorbeeld in je hoofd zo... Nou, in mijn hoofd had ik dus echt de, de Green Manalishi van Fleetwood Mac. Aha. Ik uh, heb hier zelf een hele tijd in Apeldoorn bij de lokale omroep gewerkt. Ja. Dus ik, uh, Ja, ik heb regelmatig van dat soort programma's samengesteld. Leuk. Dus uh, ik vroeg in eerste instantie dus om de Queen Man edition, want dat is ja. echt uh, ultiem Halloween-nummer, zal ik maar zeggen. Uw, ja. Er zijn er nog veel meer hoor, maar goed, uh, laten we het tot bekende houden. Ik hoorde wel dat jullie in het systeem Rhiannon hadden staan voor ja. Fleetwood Mac. Ja, en, maar, ook, ook een Fleetwood Mac plaat dus, maar, maar wat heb je met Fleetwood Mac? Nou, ja, laten we het zo zeggen, het oude Fleetwood Mac, dus dat is het Fleetwood Mac voor 1972, zeg mm -hmm. maar. Ja. Dat is een van mijn favoriete groepen. Ja. Dus dat is wel niet zo moeilijk. En ja, zo'n groep blijf je gewoon volgen. Er zijn meer die ik volg. Ik ben sowieso muziekverzamelaar. Dus, uh, oh, ze dus ja. hoeven jou niks meer te vertellen eigenlijk? Nou, wel hoor, want je hebt, ik moet eerlijk zeggen dat jullie een uh, hele leuke muziekkeuze hebben. Nou, dankjewel. gelukkig. <laughs> de hand, nou, ik moet zeggen, de handjes van de collega's achter het glas gaan omhoog. Ja hoor, en ook je collega Luc, die moet je maar feliciteren met dat Katje. Uh, ja, nou, ja. ja, die dat is er ook ik, een uh, beetje mijn favoriet geworden, hoor de afgelopen weken. Ja, dat heeft hij mij ook opgedrongen. Eh, gelukkig. Nou ja, ik, ik ga het <laughs> zeker zeggen, absoluut. Uh, we gaan voor jou in ieder geval Fleetwood, Fleetwood Mac draaien, uh, Rhiannon. En uh, ja, ik hoop dat je er gewoon uh, lekker van geniet en, en, en lekker blijft luisteren heerlijk gewoon deze nacht zo doorkomt. Oh ja, geen enkel probleem zo. Gaan we doen. Dankjewel, Paul. Jij ook bedankt. <laughs> Dag. En heel langzaam loopt Rhiannon van Fleetwood Mac op het eind. Hij was speciaal voor Paul, want dit uur kun jij bellen... met jouw favoriete nummers, jouw favoriete platen. Die mag je bij me aanvragen. Het is uh, jouw Crack de Playlist dit uur. Goedemorgen, Romeo. Goedemorgen met Romeo. Ah, Romeo moet ik zeggen. Ja, Pardon. Ja, ja. Ik zie Romeo, ik denk nou mooier <laughs> kan bijna niet, maar het is Romeo. Yes. Romeo, wat mogen we voor jou draaien? Uh, heel graag dat liedje van uh, Bob Marley, One Love, One Heart. Oh ja, dat is een mooie. En waarom die? Ja, uh, ja vroeger uh, ja, deed me denken aan mijn uh, vriendinnetje toen dat tijdje terug. Oh, een mooie liefde. Zit eraan vast? Uh, ja, best wel. Ja, het heet ook niet voor niets natuurlijk One Love. <laughs> ja. Draai die hem vaak in die tijd? Uh, ja, best wel. Drie keer per dag. Zo, nou, dat is inderdaad <laughs> behoorlijk. Dan, dan ben je best wel hood op de Botel. Ja, dat was ook de gemeten, daarom. Ja, dus, dus als we dit nummer draaien, dan denk je eigenlijk weer automatisch aan haar. Ja, uh, ja. ja klopt. Mooie gedachte, denk ik, hoop ik. Z uh, zeker, en uh, ze, heet, uh, of ze heet Julia. Julia. Nou, dat ja. kan bij dat toch niet? Romeo en Julia. Ah, dat <laughs> dat, nou ja, dat is bijna geen toeval meer, zou ik denken. Ja, toch dan gaat het ja. toch een beetje bij juist juiste eind met uh, Romeo, ja. toch wel. Ik Ja. Al mijn tegen vandaar. Aha, nou, Romeo en Julia. Ja. Wat een prachtig liefdesverhaal. En dan ah. ook nog een, een nummer dat One Love heet. Nou, het, het, is, het is ja mooi. Je kan eigenlijk niet. Woorden schieten tekort, moet ik zeggen. We gaan hem gewoon Dank draaien. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Uh, u ook bedankt. <laughs> Dag. En een morgen verder. Dankjewel jij ook. Bob Marley voor Romeo en zijn Julia. Be no no One love van Bob Marley, speciaal voor Romeo en uh, zijn eerste vriendinnetje Julia. Ja, wat een prachtig verhaal. Romeo en Julia, of Romeo en Julia in dit geval. Het is uh, Crack the Playlist, jouw Crack the Playlist. Je mag uh, dit uur jouw eigen plaatjes aanvragen en uh, mij vertellen waarom je dat nummer graag wilt horen. Goedemorgen Erwin. En heel goedemorgen iedereen. En jij ook. En heel goedemorgen. Ja, dankjewel. Is het, ja, dit, dit, je klinkt zo, zo opgewekt en zo vrolijk, klinkt alsof je al uren wakker bent. Ja, nou, dat kun je, dat, dat kun je wel zeggen, ja. Oh, hoe kan dat? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik heb gisteren een heerlijke avond gehad natuurlijk. Ik was een keer uh, in Utrecht mee te stappen, Aha. In, uh, bij, bij de weg. Ja. Nou, je kan daar echt je lol niet op, hoor. Het was echt prachtig. Was het een Halloweenfeest? Ja. Uh, ja, dat kun je wel stellen. Een, een hele individuele Halloweenfeest. Oh? <laughs> nou, en je begint er zo, zo leuk bij te lachen dat ik nu wel heel nieuwsgierig word. Ja, daar kan ik me wel bij voorstellen, ja. Was je verkleed? Uh, ja, ik, ik, <laughs> was verkleed als, ik was verkleed als Stevie Wonder natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik roep wel heel hard ja, maar eigenlijk waarom? Want dan maar zou ja. ik denken, dan ga je een vraag van Stevie Wonder ook aanvragen. Maar dat is dan weer niet zo. Nee, dat is dan weer niet zo. Dat is dan tegenovergestelde dan, hè? ja. Dat is, uh, nee, ik, uh, ik, ik loop dan, met, ik ben uh, visueel beperkt, ja, en ik loop ja. dan met een bril op, hè, dus... Uh, ah, kijk, ja. ja, nee, het is goed dat je dat zegt, want dat zien we natuurlijk niet door de radio, Nee, dat nee, betreft. nee, de radio heeft geen beeld, hè, dus ja, dat is... Nee, dat is, uh, dat is jammer. Uh, ja, dat is echt jammer. Maar, ja, maar goed. Misschien komt het ooit wel eens, hoor, maar... Ja, we hebben wel een webcam natuurlijk waar je een beetje op kan kijken. Maar dan, dan, ja, dan zie je alleen maar de, de studio. En ik kan natuurlijk niet terugkijken. Ik kan niet, nee, ik mag... niet zien wat er bij jou in de huiskamer gebeurt. Ja, nee, dan, dan, dan, dan zou ik het zelf uh, eens even moeten vertellen hoe dat allemaal gaat. Precies. Dus, uh... Maar de techniek uh, ja, gaat zo hard en schijnt zo snel aan ons ja. voorbij. Dat voor je het weet. Ja, Kijk het ik gewoon lekker verbaasd... met je mee. Ja, het zou me net verbaasd als, als over een paar jaar... dat je gewoon ook in je eigen huis kan kijken van iemand anders... Oh, ja, het lijkt me ook wel een beetje eng, hoor. Eigenlijk. Ja, dat ook wel, hoor. Nou, dat, dat, misschien moeten we dan toch maar even wachten. Ja, dat denk ik wel. Maar geen plaat van Stevie Wonder in ieder geval voor jou. Nee, ik heb eens een nummer van Rihanna aangevraagd van Men Down. Ik vond het zo'n kei nummer en uh, ja. Hij is lekker, het, hè? Ja, nou, ja, dat maakt, maakt wel eens nummers, maar op, op een gegeven moment had ik toch zoiets van, nou, uh, Mendal vind ik toch een of andere van, van een goed nummer. Want uh, ja, dat, uh, want, want gisteren toen ik uh, bij, bij, bij, de, bij de in Utrecht was bij ja. de Pleutseweg, ja Nou, en daar hadden ze hem ook gedraaid. Oh, dus hij zit nog een beetje vers in het geheugen eigenlijk? Ja, hij zit heel vers in het geheugen. Nou, Erwin, weet je wat? Kondig hem lekker zelf aan ook. Oké, okay, is goed. Dit is Rianne met Mendown op Radio 447 op Radio 1. His heart went. I pulled out that gun. Rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Man down. Rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pa -pa pum pum pum. So soon when I pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, I'm poppa pam ram, poppa pam ram, poppa pam. Me say one man down. Oh, me say ram, poppa pam ram, pop pam ram, poppa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, out of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me me name. Man Down, speciaal voor Erwin. Die kwam terug van een feestje uit Utrecht en had dit gehoord. En wilde het gewoon nog een keer horen, omdat het eigenlijk... Ja. Heb jij ook verzoeknummers? Uh, bel me dan. Want het is jouw crack de playlist uh, tot zes uh, uur. We draaien jouw uh, jou, ja, plaatjes waar je een mooie herinnering aan hebt. Of uh, een plaatje dat je inderdaad, zoals Erwin, niet uit je hoofd kunt krijgen. Uh, 0800 1121. Of uh, tweeten 47. Of uh, gewoon even mailen. 47 het volgende nummer is aangevraagd door Jan. En hij draaide deze plaat toen hij het uitmaakte met zijn vriendin. Dat is natuurlijk ja, niet zo'n hele fijne boodschap. Maar toen het gebeurde, toen uh, was Bruce Springsteen aan zijn zijde. I come from down in the valley where, Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy John Me and Mary we met in high school when she was just seventeen. We drive out of this valley down to. Lately, there ain't been much work on account of the economy. Now, all them things that seem so important, Will Mr. A vanish right into the air. Now, I just act like I... Speciaal voor Jan, Bruce Springsteen met The River. En dat nummer draaide hij toen hij het uitmaakte met zijn vriendin. Een iets minder ja, prettige herinnering, dus uh, wellicht aan, aan muziek. Maar gelukkig zijn er ook hele mooie herinneringen aan muziek. En uh, ja, Hans heeft die ook. En we draaien zometeen de plaat voor Hans. Hij komt eraan, echt waar, Hans. Um, maar eerst ga ik even naar Jack. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welke plaat wil jij graag horen? Uh, de, van de Beatles. Ja, de Beatles. Nee, ik nee, denk de Eagles. Oh, de Eagles, sorry, pardon. Ja, je viel ja. even weg. Ja, sorry. Um, wacht, ik zal even een dus, uh, microfoon aanzetten van mijn mobiel. Want het gaat hier zingen. Ja, het murmelt enorm hoor, Jack, moet ik zeggen. Ja, wacht even. Um... Jack is even weg, maar hij komt hopelijk zo wel weer terug. Ja, daar ben je weer. Ik hoor je weer. Ja, oké. Okay. Ja, hè, gelukkig. Ik dacht even, je hebt ons verlaten. Ja, nee. Um, er uh, mm -hmm. uh, is een live opvoering en er is een gewone studieopvoering van de helft van de LP. Dat is een cd een single, een uh, live cd. Oké, okay, ik ga, wacht even Jack, ik ga het even een beetje vertalen. Want je, je, je, ik weet niet wat er, wat er aan de hand is, maar het lijkt wel alsof de telefoon nog in je broekzak zit. Maar uh, het, is, het is van een live, live LP, Health Fruits Over. Hè? Ja, veel beter. Ik weet niet wat je nu okay. hebt gedaan. Nee, nee ik heb eventjes die microfoon, ik kon ik niet vinden. Nog. Oh, oké. Okay. Nee, Nu ben je echt luid en duidelijk. Goed. Ja. Begin opnieuw, de Eagles. Ja, ja de Eagles, dat was een live CD, ik had Health free, free, Fruits Over. En uh, daar staat een live versie van live... In de Vestlijn op. Ja. Um, je hebt ook een studio LP en die, dat is de Hotel California CD ja. uh, plaats. Ik meen 78 ook. Maar de live uitvoering vind ik persoonlijk mooier en beter. Oké, okay, en waarom dan? Uh, ja, er zit meer dynamiek in de publiek op de achtergrond. Dat maakt het allemaal enthousiastig. Ja, maakt het ja. Wat, uh, wat driedimensionaler eigenlijk, een ja. beetje. En, en waarom ja. dit nummer? Heb je er speciale herinneringen aan? Ja, nou het nummer is niet zo bekend, um, onder het grote publiek, want die kennen alleen maar Hotel California. Ja, dat is de topper natuurlijk. En, en, en, en dan houdt het een beetje op en dan heb je nog uh, uh, The Last Resort, dat is ook wel een heel bekend nummer, dat staat ja. in de top 2000. En natuurlijk, uh, wat hebben we verder nog meer, uh, Desperado, dat kent ook wel iedereen. Oh, ja, ja, maar, ja. Uh, maar jij dacht, ik kies een beetje een onbekende eigenlijk. Nou, het is het ultieme rocknummer vind ik van de Eagles. Het is okay. gewoon een te gek nummer. En, en het staat ook altijd in al. In, in, in, in bijvoorbeeld uh, progressieve rocklijsten staat, het altijd wel, staat hij er altijd wel in. Daar komt hij dan wel in voor, in ieder geval. Daar komt hij zeker in voor. Met rijden hem voor ja. jou, gewoon omdat je hem mooi vindt? Ja, ik vind hem. Uh, ja, het is even, je, je wordt wel wakker, dat wel. Nou, uh, u bent gewaarschuwd. Dankjewel, Jack. <laughs> Oké, okay, ik geluister. Bedankt. Oh, daar komt hij al. Ja. Ha, deze was voor Jack, the Eagles, live in the fast lane. Gewoon omdat hij het een lekker nummer vindt... en omdat je het niet zo vaak tegenkomt. Alleen maar een beetje in de onconventionele lijstjes. En daar, daar is hij dan eindelijk. We hadden hem Hans beloofd. Hij is uh, namelijk 43 jaar getrouwd met zijn vrouw. En uh, ja, dan kan er eigenlijk maar één nummer gedraaid worden. En dat is van Buddy Holly. One want you to come to life with you, because I love you, my darling, my dearest I love you, you're the one to go with you. Because I Love You van Buddy Holly. Speciaal voor Hans en zijn vrouw. Ze zijn 43 jaar getrouwd, dus het lijkt me dat het met die liefde wel goed zit. Goedemorgen, Job. Hallo. Yeah. Ja, goedemorgen met uh, Albi's. Ja, jarig Job toch? Ja, inderdaad. Ja, uh, ja, <laughs> ja dat klopt. Hipperdepiepperdepiepperdepiep, hoera. Ja, dank u wel. Zeg. Ja, dat is toch uh, <laughs> geen mooiere dag dan om je eigen plaatjes aan te vragen. Ja, dat wil ik ook... ook uh... Daar uh, ben ik uh, helemaal voor, ja. Ja, nee, heel goed. Mag ik, uh, mag ik vragen hoe oud je geworden bent? Ik ben vandaag 63 geworden. Wat een mooie leeftijd. Ja, inderdaad. Hoor. Dat Geweldig. Ik dat en komt er dan ook een, een nummer zeg maar, ja, dat al wat ouder is? Of gaan we juist een hele, hele moderne draaien? Uh, er mag allebei eigenlijk wel, oh? hoor. oh jee? Nou, ja. dan ben ik heel benieuwd welke het toch wordt. Eh... Uh, ja, het, ja uh, ik hou van jazzmuziek yes en ja, Jim en dat allemaal, en pop en rock. Over alles door elkaar dus eigenlijk. Ja, nou, maar dat kan niet. Nee, nee, we hebben, we hebben eigenlijk maar ruimte voor één nummer. Ja, tuurlijk, ik kan me voorstellen, zeg. Dus uh, welke gaat uiteindelijk uh, de doorslag geven? Welke is het uh, meest doorslag, favoriet? dat zal ik u uh, vertellen. Ik heb uh, vroeger op een uh, internaat gezeten. Ja. En uh, dan kwam ik altijd thuis. Ja. En dan uh, zong mijn moeder altijd: jonge, kom wie wie? Van Freddie Queen. Ja. En uh, die zou ik uh, graag willen horen. Omdat hij uh, ja, toch die herinnering heeft voor ja, jou. Toch, uh, die, uh, heb, ja, toch. Die reddelingen heb je. Nou ja, we gaan hem we gaan voor je draaien. En ik wens je gewoon een ongelooflijke mooie dag vandaag. Ja, fijn, dank u wel. Van en harte. Heel, uh, veel uh, succes met de uitzending. Dankjewel. En een prettige zondag. Bedankt. Hieper de piep. Hoera. jouw ja, hoor. Junge, kom bald wieder, bald wieder nach Haus. Jonge, vaar nie wieder, nie wieder hinaus. Ik mag mir zorgen, zorgen om um dich. Thank you.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 Ik nog, wie die eerste Fahrt verliep. Ik schlich mich heimlich fort, als Mutter schrie. Als ihr erwachte, war ik op dem Meer. Im ersten Brief stand: kom doch bald wieder her. Junge, kom bald wieder. Bald weer nach Haus, Junge, fahr nie wieder nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen. Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich, Junge. Jonge, kom bald wieder van Freddie Quinn. Voor onze jarige Job 63 is hij vandaag geworden. En dit is denk ik zijn eerste cadeautje, zo'n beetje rond tien voor zes. Dat moet haast wel. Een uh, ja, mailtje van uh, Harriet, of nee, Harriet belde ons, moet ik zeggen. En zij krijgt uh, een nummer niet uit haar hoofd. Blijft de hele dag maar een beetje dat nummer zingen en meetikken. En het is Queen, met Another One Bites The Dust. Don't get to, to but another But one bites the dust yeah. Jet krijgt dit nummer maar niet uit haar hoofd... en uh, ik denk dat het niet heel veel beter wordt... nu we het hebben gedraaid voor haar. Another One Bites the Dust van Queen. En terwijl het zwart van de nacht langzaam optrekt komt er een heel toepasselijk plaatje aan. Het is voor Hans. En Hans heeft op dit moment nachtdienst. Hij werkt, net als wij. Ja, we hebben medestanders. En uh, dit plaatje zou hem prima door het laatste uur van zijn dienst helpen... zo mailde hij mij. Want dan gaat de radio op vol volume. Nou, Hans, echt, draai die knop maar op 10. Want hier is hij. Amy Winehouse, Back to Black. Hans was -ie. hij. Hij uh, moet nog, wat is het, twee minuten en tien seconden werken volgens mij. En dan zit zijn nachtdienst erop. En wat hebben we hem lekker uitgeluid, Hans. Heerlijk. Voor jou, Back to Black van Amy Winehouse. De volumeknop ging even op tien. En dan straks naar huis en lekker slapen. Maar jullie, jullie mogen nog helemaal niet gaan slapen. De mensen die, uh, die uh, nog wakker zijn of net wakker worden. Want straks is het natuurlijk tijd voor het laatste uurtje vier van BNN. En uh, dan vertel ik je alles over, uh, over de snor. Weet je namelijk dat het ontzettend hip is om die weer te laten staan... Ja, echt waar. Dus het uh, scheermes moet gewoon even achter slot een grendel. En het wordt tijd om, uh, om gewoon lekker je bovenlip weer helemaal vol te laten groeien. Hupsakee. Het moet. Het moet gewoon. Want het is namelijk ook nog eens voor een goed doel. En het is Halloween. Ja, het is je vast niet ontgaan. Misschien heb je hier en daar op straat wat uh, vreemd verklede mensen voorbij zien komen. Nou, dat kan dan wel kloppen. En um, ja, als je dat niet ver genoeg gaat... of als je denkt van nou, pff, iedereen kan een pompoen op zijn hoofd zetten... dan moet je zeker blijven luisteren. Want uh, straks wordt je bijgepraat over, uh, over griezelacteurs... En wat het eigenlijk uh, ja, kost en wat er voor nodig is om mensen echt goed te laten schrikken en zelfs in hun broek te laten plassen. Het gebeurt volwassen mensen die in hun broek plassen vanwege Halloween. En uh, de Maand van de Spiritualiteit, ja die is er ook. Uh, gaan we ook over praten. En uh, er is natuurlijk voetbal met Ferdinand. Pieter heeft weer zijn uh, vaste bijdrage voor deze week geleverd. En ik vertel je wat er uh, zoal gebeurt buiten deze studio. En curling... Je weet het vast, dat is zo'n ijsbaan en dan een steen. En dan gaan mensen heel hard vegen met zo'n bezem. En dan moet die steen een beetje naar het doel rollen. Of glijden, moet ik zeggen. Ja, het ziet er allemaal een beetje vreemd uit. Maar er wordt uh, flinke en druk gekurld. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar toch. In, uh, in Zoetermeer deze dagen. Want uh, er moet bepaald worden wie er naar het EK mag in Moskou. Dat is begin december en Nederland doet ook mee. Maar wie er nu precies mag, dat hoor je zometeen ook. Dus blijf erbij straks, het laatste uur van 4-7... I'm not